8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Consumentenbond vindt kosten verpleeghuizen onduidelijk. Syrië krachtig veroordeeld door Veiligheidsraad. En kamp tevreden over onderhandelingen. Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn niet open over de extra kosten die in rekening worden gebracht aan bewoners. Dat concludeert de Consumentenbond na een onderzoek onder 120 van de ruim 2000 instellingen in Nederland. Bejaardenhuizen mogen extra geld vragen voor bijvoorbeeld het doen van de was of het maken van een wandeling met een begeleider. De Consumentenbond schrijft dat het verplicht is informatie te geven over de kosten van die extra's, maar dat de instellingen dat dus lang niet altijd doen.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 Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. PvdA's Samsom en Dijsselbloem en de VVD's Rutte en Blok... zaten ook gisteravond weer aan tafel bij de informateurs Kamp en Bos. PVDA en VVD praten nu bijna twee weken over een regeerakkoord.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 Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie in eigen land. In de eerste helft van 2012 ging het al om zo'n 1,8 miljoen boekingen. Dat zijn er 10 meer dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het zijn vooral 55-plussers en mensen met hogere inkomens die zulke vakanties boeken. En die verblijven dan het vaakst in steden, Maastricht en Den Haag zijn favoriet. Volgens onderzoekers zijn dit soort vakanties populairder geworden... omdat hotels met meer aanbiedingen komen. En ook de opkomst van veiling- en kortingssites voor hotels speelt een rol. Iets meer dan de helft van de boekingen wordt via internet gedaan.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 In de Europa League heeft PSV zijn tweede poolwedstrijd gewonnen. In Eindhoven werd Napoli verslagen met 3-0 door doelpunten van Lens, Mertens en Marcello. FC Twente kwam in Zweden niet verder dan 2-2 tegen Helsingborg. Pas in het laatste kwartier trok Twente de stand gelijk via treffers van Bengtsson en Douglas. En het weer nog vanochtend bewolkt en regenachtig en kans op zware windstoten. Vanmiddag van het westen uit droger, tot 14 tot 18 graden. Morgen eerst nog periode met regen. In de loop van de middag droger en meer zon. En zondag droog met ruimte voor de zon. Awb verkeersinformatie met 24 files, 80 kilometer bij elkaar opgeteld. Het komt vooral door ongelukken die voor extra vertraging zorgen. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukel en Knoopend Holendrecht 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Holendrecht, maar alle rijstroken zijn weer open. De A7 vanaf de afsluitdijk naar Heerenveen. Tussen Jouwer en Herenveen west staat het zo goed als stil over 3 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook bij Heerenveen-West. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen het Prins. Klausplein en Delft-Zuid. Vijf kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht. Ook de linkerrijstok dicht op de A16 richting Rotterdam... voor het knooppunt de Brechtseplein. Drie kilometer door een ongeluk. En een kapotte vrachtwagen op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda. Tussen Bergen op Zoom en het knooppunt de Stok bij Roosendaal... staat acht kilometer. Die file heeft een half uur vertraging. De rechterrijstok is dicht.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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, daar ben ik. Het centraal station van Rotterdam is bepaald onprettig om te zijn. Het spoorpersoneel vindt het zelf onveilig. Vandaag wordt er actie gevoerd. Steeds meer jongeren raken werkeloos. Gemeente Den Haag gaat proberen daar wat aan te doen. Mark Robin Visser vraagt zich af hoe... En de sfeer rond de formatie is positief. Diederik Samson bijvoorbeeld vindt dat het goed gaat. Heel goed, ja. Drie hele een lange sessies gehad. En we zijn klaar voor vandaag. En de onderhandelingen gaan gestaag verder. En een stadium van vastzitten heeft hij nog niet meegemaakt. Informateur Henk Kamp zei dat gisteravond op een donker binnenhof. En daarmee bevestigt hij het beeld dat de onderhandelingen... tussen VVD en Partij van de Arbeid zeer soepel verlopen. Hard gewerkt en uh, nou, het, is, uh, het is een flinke inspanning. Knopen doorgehakt? Ja, dat, het is zo dat wij uh, voortdurend bezig zijn om te proberen stappen vooruit te zetten richting einddoel. En daar werken we hard aan. Iedere onderhandeling kent altijd een soort, soort moeilijke fase. Ja, dan gaat het over details, dan moeten de, de echte pijnpunten worden uitgeruild... Dan gaat het even wat moeizamer. Is die fase al aangebroken? Nee, ik denk dat we een stabiel proces doormaken. Dat het gelijkmatig gaat. En dat we voortdurend bezig zijn om aan een goed eindresultaat te werken. En ik hoop dat we dat kunnen realiseren. Wat ik me afvroeg, hè, zitten namens de twee partijen... VVD en Partij van de Arbeid twee slimme heren aan tafel. Er zitten ook twee slimme informateurs, dat zegt iedereen. Uh, maar bent u er nou alleen maar voor om het een beetje technisch voor te zitten of... Komt u ook af en toe eens met een goed voorstel als de partijen vastzitten? Hoe het gaat precies is zo dat uh, de onderhandelaars die bepalen wat er gebeurt... en wat de informateurs doen, is uh, dienend zijn. Maar dat kan inhouden dat als zij vastzitten dat de twee informateurs zeggen... nou wie weet is dit een mooie oplossing. Ik weet niet wat we zouden moeten doen als we vastzitten, want uh, dat maken we niet mee. We proberen steeds uh, op een uh, constructieve manier naar een eindresultaat toe te werken. En uh, dat stadium van vastzitten heb ik nog niet meegemaakt. Al dus informateur Henk Kamp, gisteravond laat en Joost Vullings sprak met hem. En Joost Vullings is er nu alweer Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het hè, was even, even spitten, even graven, maar dan krijg je ook ja. iets van Kamp. Ja, ja. Bedoel, uh, maar goed, je kan er wel uit opmaken dat het inderdaad allemaal zeer makkelijk gaat. Absoluut. En dat, dat klinkt inderdaad nog allemaal wel een beetje terughoudend bij Henk Kamp. Maar uh, ik ken deze meneer al wat langer. Zo, zo klinkt een dol enthousiaste Henkamp Misschien een beetje overdreven, <laughs> maar goed. Hij was voor zijn doen toch wel zeer inderdaad uh, openhartig. En, en uh, enthousiast in, uh, voor zijn doen. Ja. Dus ja, het, het, het gaat dus echt heel erg goed. Ja, en goed, dat straalt hij dus uh, op zijn manier uit. Durft hij ook iets te zeggen over hoe lang het dan nog duurt? Nou, dat, heb ik, dat heb ik wel gevraagd, maar ja, zo slim is hij dan ook wel. Dat doet hij dan weer niet, voorspellingen doen. Want iedereen die aan het Binnenhof ooit eens een keer een onderhandeling heeft gedaan, weet dat in iedere, ja, in iedere onderhandeling toch het moment komt waarop het stroever gaat. Bijvoorbeeld het moment eh, waar deze twee partijen, VVD en, en Partij van de Arbeid, definitief afscheid gaan nemen van hun kroonjuwelen. He, dus dat je de ander iets gaat gunnen dat vreselijk pijn gaat doen voor je eigen achterban. Nou, we kennen nog de moeilijke fase van het katshuis. Eh, toen zijn de onderhandelingen even afgebroken, omdat Geert Wilders bedenktijd nodig had. Nou ja, zoiets kan in principe bij deze onderhandelingen ook nog gebeuren. Maar ja, als je gewoon eh, kijkt hoe de sfeer is... lijkt dat heel ver weg en bijna onmogelijk eh, bij deze partijen. Ja, ja zegt Joze, de radiostilte heerst nog. Eh, toch eh, wisten eh, collega Michiel Breedveld al Rutte en Samsom iets meer te ontfutselen. Eh, jij nog weer iets meer van Henk Kamp. Hebben ze er een reden voor dat ze toch een tikje loslippiger aan het worden zijn? Nee, nee we, hadden, we gingen gisteren met z'n tweeën naar het Binnenhof en toen hadden we voorgenomen als we maar gewoon eens een keer niet over de inhoud vragen gaan stellen. Want dan krijg je gewoon natuurlijk het standaard antwoord van nou ja het ging goed vandaag en, en ja goedenavond en verder is radio radiostilte. Dus ja, dus ik wilde eigenlijk van Henk Kamp weten van wat is nou precies uw rol aan tafel? Je hoorde mij die, die, die vraag stellen ja. van bent u nou technisch voorzitter dat u alleen uh, Samson en Rutte om beurt het woord geeft of bent u samen met Wouter Bos ook af en toe wel eens ja, bezig om uh, de, de heren te helpen met de inhoud? Misschien eens een keer een voorstelletje doen als ze vastzitten. Ja, toen kwam het antwoord, we zitten nooit vast, maar een vraag daarna bleek wel uit, maar hij wil het niet graag toegeven dat, dat de <laughs> beide heren, dus Kamp en Bos, uh, inhoudelijk ook wel eens een, een beetje meedenken aan die tafel. Ja, precies, maar ze willen toch ook wel graag laten merken dat het in het goed gaat. Ja, dat stralen ze natuurlijk een, een, een, aan alle kanten uit. Maar het is inderdaad wel opmerkelijk dat een informateur... ja, eigenlijk toen ik de vraag stelde: zit het wel eens vast? En helpt u dan dat die eigenlijk bijna verontwaardigd zijn? Maar het zit nooit vast. Ja, ja. dus dat, dat zegt wel ontzettend veel. En ondertussen begin, merk je ook op het Binnenhof dat mensen toch begint zich beginnen af te vragen, kan het eigenlijk nog wel misgaan, deze onderhandelingen? En dan, ja, dan zegt iedereen al het formeel, ja, er is pas een akkoord als er een akkoord is. Je kent dat te cliché. En iedereen zegt, ja, natuurlijk kan het misgaan. Maar als je dan doorvraagt, van ja geloof je nou echt dat het nog mis kan gaan? Dan zeggen de meeste mensen gewoon, ja, eigenlijk niet. Ik bedoel, kortom, het geloof in een regeerakkoord van VVD en Partij van de Arbeid is echt aan weerszijden heel erg groot. En er moet wel iets heel erg raars gebeuren. Wil dit toch nog misgaan? Joost Vullings in Den Haag. Hij sprak met een dol enthousiaste Henk Kamp gisteravond. Nou ja, voor zijn doel. Den Haag, eentje verderop, maar dan hebben we het over de gemeente Den Haag. Stort zich met FNV Jong, vakbond op het groeiende probleem van de jeugdwerkloosheid. En Mark Robin Visser in Den Haag, dat is me nogal een probleem. Het is een probleem en het is ook een groeiend probleem waarvan ik zojuist begrepen heb dat vooral de grote steden op de een of andere manier die cijfers, die jeugdwerkloosheidscijfers een beetje maskeren. Maar Dennis Wiersma van de FNV Jong die weet er alles van, want die is bij de grote gemeente geweest. Wij staan hier nu in een grote professionele keuken van de gemeente Den Haag waar mensen worden getraind hè, om uh, in een werkritme te komen. een beetje 1,75. Heeft u al gegeten? Ik heb nog niet gegeten, maar ik ga zo eens even kijken. Daar gaan wij het er zo even <laughs> lekker van nemen hier. Zeker, ja. Zeg, uh, jij, u, u, u bent de grote steden langs geweest. En wat, wat zag je daar dat er met die cijfers dat er iets aan de hand is? Leg dat eens uit. Nou ja, over die keuken gesproken. We zijn in de, in de keuken van de grote steden geweest als het gaat om jeugdwerkloosheid. We hebben eigenlijk gewoon gevraagd, ja, hoe hoog is die bij jullie? Er kwam heel vaak eigenlijk geen antwoord of een heel slechte antwoord. Gemiddeld 4% in die grote steden, terwijl 13%, uh, 13 landelijk is. Dat is gewoon een ontzettend groot verschil. Hoe we... kan dat? We weten in die steden is het probleem altijd het grootste. En hoe dat kan, dat betekent, komt eigenlijk omdat jongeren dus zich ook minder snel meer melden bij de gemeente. Het loont ook niet. Je krijgt vaak of niet zoveel hulp meteen. Of je moet eerst nog vier weken doorzoeken. We hebben een zoektermijn. En een bijstandsuitkering, aanvragen zit er eigenlijk niet meer in. Dus waarom zou je dan nog melden? Raak je uit beeld? En dat is voor gemeenten heel makkelijk om te zeggen, ja het probleem is niet zo groot. Ja, dus u denkt ook dat er ook nog verborgen werkloosheid onder jongeren is? Ja, er zijn ook cijfers van. Ongeveer 4% van alle jongeren in Nederland uh, zou zich niet melden. En dat zijn er nog eens 100.000. Nou, we hebben ook ongeveer uh, 111.000 op dit moment jongeren werkloos, Twee keer zoveel. En dan is het probleem helemaal niet meer zo, uh, zo klein. En dan is het dus ook onterecht om te zeggen... Ja, in Spanje is het veel erger. Ja, die zijn misschien het slechtste jongetje van de klas. Maar wij halen allemaal het examen niet. Ja. Wij schuiven dus wel uh, op richting een situatie zoals die in de jaren 80 was. Toen was er zelfs sprake van een verloren generatie. Is dat hier ook aan de hand nu? Nou ja, je ziet het probleem verschuiven. Hè. Langzamerhand nemen, uh, vindt er ook veel verdringing plaats. Dus jongeren met een wat lagere opleiding komen steeds moeilijker aan de bak. Uh, heel veel opleidingen, uh, bijvoorbeeld in de ICT zien we, is een groot uh, tekort aan personeel. Maar een overschot aan uh, laaggeschoold personeel. En die komen niet aan de bak. En je ziet dat banen makkelijker ingepikt worden, om het zo maar te zeggen, door die hoger opgeleiden. Hè. Die hebben een bredere opleiding, kunnen ook uh, sneller een baan onder hun niveau aannemen. En dat kan je met je mbo-opleiding gewoon niet. Nee. Nee. Nou, uh, meneer Wiersma, ja, het is geen vrolijk verhaal. Uh, het, het, wordt, het wordt eigenlijk ook alleen maar erger, uh, moeten we vaststellen. Uh, wij zijn in afwachting van wethouder Henk Kool, wethouder te Schravenhagen. die hier straks uh, over een half uurtje gaat onthullen... wat hij gaat doen in de strijd tegen die hardnekkige jeugdwerkloosheid. Dat gaan we dus straks horen en dan gaan wij nu even een, uh, een Haags ontbijtje uh, nemen. Ik zeg, uh, we, oh, we nemen het er nog van, zolang het nog kan. Oh, zo is het. Oké, okay, meneer Wiersma, bedankt. Tot straks. Treinmachinisten en conducteurs uh, gaan actie voeren vandaag. Ze voelen zich niet langer veilig op Rotterdam Centraal. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Er staan 28 files, Marcel, 95 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn veel ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Na 95 kilometer voor een vrijdagochtend, dat is bijna twee keer zoveel als uh, gebruikelijk. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, daar staat tussen Breukelen en Napkoude 7 kilometer. Staat daar een vrachtwagen stil aan de rechterkant van de weg, twee rijstroken zijn er dicht. De A4 richting Amsterdam, tussen Prins Klausplein en Dorp, 2 kilometer door een ongeluk, dus weer de rechterrijstrook dicht. En op de A7 vanaf de afzijdijk naar Herenveen Tussen knooppunt Jouwer en Heerenveen-West, 3 kilometer. Het staat daar stil, want de weg is afgesloten door een ongeluk in oostelijke richting. En de A13 richting Rotterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid, 5 kilometer. Ook een ongeluk, ook dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Aansluiten tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Over een, een, een zestal kilometers. En dat komt ook door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht op de hoofdrijbaan. De A58 vanuit Vlissingen naar Breda. Tussen Bergen op Zoom en het knooppunt De Stok, 8 kilometer. Staat er nog steeds een kapotte vrachtwagen. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. En tot slot de A59 vanuit Os naar Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. PSV heeft de eerste thuiswedstrijd in groep F van de Europa League met ruime cijfers gewonnen. Ploeg van Dick Advocaat won met 3-0 van Napoli. Hij is in Italië gedeeld koploper. Voor de Brabanders scoorden Dries Mertens, Marcelo en Germain Lens. Ronald van der Geer sprak met hem. Het waren jullie goed? Ja, inderdaad. Ik denk dat we vandaag uh, een goede wedstrijd hebben neergezet. En uh, dat dit in een 3-0-overwinning. Hoe heb je deze wedstrijd beleefd? Want Napoli is een grote tegenstander als je dan de manier ziet waarop jullie spelen. Uh, ja, dat, uh, dat denkt wel zelfvertrouwen, maar uh, ik denk dat we vanavond uh, gewoon uh, iedereen zijn eigen dingen heeft gedaan en uh, dat tot een geheel gebracht en dan breng je zo'n wedstrijd uh, op de markt. Dus dat is alleen maar goed. wat het klopte allemaal. Ja, inderdaad, iedereen heeft uh, gedaan wat hij moest doen, uh, speelde vanuit onze taken en dan laten we gewoon zien dat we heel goed kunnen voetballen. Dus dat hebben we gedaan. In welke fase had je het gevoel, hé, hey, lekker, we draaien? Uh, ik heb eigenlijk vanaf minuut 1 niet, uh, niet gedacht dat we vandaag uh, uh, eventueel kunnen verliezen. Ik heb eigenlijk vanaf minuut 1 gedacht dat uh, deze wedstrijd is voor ons. En dat hebben we, dat hebben we uitgebuit en in de tweede helft uh, eigenlijk uh, niet heel goed uitgebeeld. Anders win je vandaag met, uh, met 5-6-0, dus dat is jammer, maar een goede wedstrijd. Want je rekent op een bepaalde tegenstand. Viel dat mee of viel dat tegen? Uh, nou goed, Napoli is gewoon een goede tegenstander. Of ze nou met een b al spelen of met het eerste helft, dat maakt op zich niet uit. Wij hebben denk ik gewoon een goede prestatie er tegenover gezet. En dat maakt niet uit uh, of we in goed of slecht waren. Wij hebben het gewoon goed gedaan. Ik vond eigenlijk bij jullie, uh, ja dat is het enige verwijs wat je kan maken. Je hebt zo'n overwicht in de eerste helft, je moet eigenlijk sneller beslissen hè? Ja inderdaad, uh, dat is het enige waar we vandaag uh, misschien niet, uh, niet heel goed in waren. Dat, uh, dat we vandaag verzuimd hebben om uh, een hogere uitslag neer te zetten. Hoe voelde die frustratie bij hun? Want een enorme kaartenlast hebben ze, hebben ze inmiddels. Jij kreeg nogal wat aanslagen ook te verwerken. Ja, ik kan mezelf ook een beetje de schuld geven. Ik daag ze een beetje uit. En, uh... Dat mag? Ja, inderdaad. Ze waren een beetje irritant. Dus dat kan ik ook irritant doen. en uh, nou, Dat resteert in een paar tikken en een paar gele kaarten voor hun. Maar dat is er ook een klasse dat je hun zo gefrustreerd krijgt? Ja, dat denk, uh, dat denk ik wel. Dus dat hebben we goed gedaan. Even kijken naar die andere wedstrijd. Uh, gewonnen door de ploeg uit Oekraïne. Dus nu moet er een goed resultaat volgen. Ja, de volgende wedstrijd is tegen, tegen die club uit Zweden. Ik weet niet precies hoe ze heet, maar uh, dan moeten wij de punten pakken. En uh, dat, daar gaan we wel voor. Hebben we vanavond de mogelijkheden gezien van PSV? Want daar wordt nog wel eens aan getwijfeld, geloof ik, hè? Ja, zeker. Uh, we hebben gewoon een goede ploeg. En dat uh, proberen we iedere wedstrijd uh, te laten zien. En vandaag heb je daar tegen een uh, behoorlijke tegenstander gedaan. Het is gewoon een hartstikke mooie overwinning, man. Ja, zeker. En daar zijn we blij mee. Oké, okay, dankjewel. wel. Ja, alsjeblieft. Jermaine Lens van PSV. Veiligheid op Rotterdam Centraal Station kan niet worden gegarandeerd. Volgens de vakbond voor rijdend personeel, de VVMC, is er een structureel tekort aan veiligheidsmensen op het station. Daardoor neemt het aantal geweldsincidenten toe. De vakbond voert vanmiddag actie. Wim Eilert is van de VVMC. Meneer Eilert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat merken uw leden daar dan van, van die onveiligheid? Ja, dat ze toch vaker dan normaal uh, met, uh, met incidenten worden, uh, worden geconfronteerd. Wat voor een incident? Wat, wat is dat dan? Nou ja, dat, dat dit kan verschillen. Dat kan natuurlijk gewoon verbale agressie zijn. Dat kan spugen zijn, maar dat is ook gewoon fysieke agressie. En dat is opmerkelijk veel op Rotterdam Centraal? Ja, wij, hebben, wij horen duidelijk van onze leden dat de laatste weken, maanden... er duidelijk een toename is van aantal incidenten. En Dus het is daar meer dan op andere grote stations in Nederland? Ja, meer dan op andere stations in Nederland. Dat heeft ook direct te maken met, uh, met dat ze met veel te weinig mensen zijn. En daar gaan we vanmiddag ook voor actie voeren. Want uh, uh, ja, met te weinig mensen betekent ook uh, dat de veiligheid van deze mensen in het geding komt. En niet alleen de veiligheid van service- en veiligheidsmensen, maar ook bijvoorbeeld van het walpersoneel en van de mensen op de trein. Ja, u zegt veel te weinig mensen. Wat voor mensen dan? Uh, spoorpolitie? Nee, de service- en veiligheidspersoneel. Dat is personeel wat gewoon bij NS in dienst is. En wat uh, een, een, uh, de veiligheid, uh, voor veiligheid zorgt voor zowel op het uh, perron als ook in de treinen. Dus het is een verwijt aan de NS dat die te weinig personeel inzet? De NS die moet absoluut uh, mensen gaan werven voor service en veiligheid, zeker in Rotterdam. Maar want ze, hebben ook, ze hebben ook niet meer, zegt u. Nou ja, dus daar moeten ze maar gaan werven. Kijk, uh, in Rotterdam weten we ook dat er een behoorlijk hoog ziekteverzuim is. Dus daar zal ook iets aan moeten gebeuren. Maar we zijn ervan overtuigd dat er meer mensen bij moeten bij Service en Veiligheid. Ja, maar die heb je natuurlijk niet morgen. Wat moet er dan morgen aan gebeuren? Die heb, je, die heb je niet morgen, maar het probleem speelt niet alleen vandaag of vorige week. Daar hadden ze veel eerder op moeten anticiperen. Uh, maar wat wij nu kunnen doen, is in ieder geval een klemend beroep doen. En dat zullen we vanmiddag ook op het management doen. Om te zorgen dat ze op korte termijn daar mensen bij krijgen. Ja, maar toch, heel kort zal dat toch niet zijn, meneer Eilert, toch even. Want wat moet, moet je er nu op dit moment aan doen? Of, of is, er, is er geen oplossing? En ze zouden in ieder geval goed kunnen kijken naar het ziekteverzuim, hè? want dat is vrij hoog onder deze groep. Dat is ook niet onlogisch, want de druk nee. is natuurlijk heel groot op zo'n kleine groep. Uh, daar zouden ze goed naar kunnen kijken. Mensen proberen op een goede manier toch snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Uh, en daarnaast zullen ze toch echt gewoon moeten kijken of ze binnen, dus intern bij NS, uh, geen mensen hebben die, uh, die ze hier kunnen uithelpen. Anders gaan ze maar over op inhuren. Ja, Maar ik, ik lees dat het gaat om jongeren die gewelddadig zijn. Het gaat om drugsrunners ja. die er actief zijn. Doet u ook geen beroep op de politie dan? een beroep op de politie. We weten dat dat nu wat lastig is daar. De politiepost in Rotterdam schijnt daar niet bezet te zijn. Ik heb begrepen dat dat binnenkort wel weer gebeurt. Maar natuurlijk is dat ook een belangrijk facet. Want de mensen die aangehouden worden door Service en Veiligheid, die moeten ook overgedragen kunnen worden. En ze moeten ook, als het nodig is, steun van de politie kunnen krijgen. Ja, u denkt nog niet aan staken? We, gaan, we hebben vandaag gekozen voor deze actie. Dat we, uh, uh, uh, er is een overleg vanmiddag waar we naartoe gaan. Daar zullen we een klemmend beroep doen op, uh, uh, op het management van Rotterdam voor meer mensen. Mocht dat nou niet uh, uh, het gewenste effect opleveren, dan sluit ik verder acties niet uit. Wim Eilert van de vakbond voor Rijdend Personeel, dank u wel. Graag gedaan. In het De La Theater in Amsterdam ging gisteravond De Verleiders in première. Een toneelstuk gebaseerd op het boek De Vastgoedfraude... geschreven door twee journalisten van het Financieel Dagblad. U weet het nog wel, in die vastgoedfraudezaak die in 2007 aan het licht kwam... drukte diverse toplieden uit het Nederlands bedrijfsleven tenminste 200 miljoen euro achterover. De comedie gaat over verleiding, hebzucht en overmoed. Verslaggever Jeroen Schutijzer was bij de première omdat u zo graag met de grote jongens wilde meedoen. Hè? U wilde ook graaien en meer en meer en meer. En daardoor heeft u misbruik gemaakt van vertrouwen, meneer Frenk. Van vertrouwen! Vasco van der Boom is uh, schrijver van het boek over de vastgoedfraude. Uh, zometeen de première. Bent u blij met het resultaat? Het is uh, heel knap wat ze ervan gemaakt hebben. Op zich uh, hebben Gerben van der Marel en ik uh, het onderwerp... de vastgoedfraude helemaal proberen af te kluiven en uitgevrongen. Ze maken er eigenlijk weer iets heel nieuws van. Ze brengen het naar een hoger uh, nieuw niveau. Uh, en ik uh, was verrast wat ze ervan hebben gemaakt. Blijf verrast. Want u was in uw functie verantwoordelijk voor het pensioenfonds... voor, door en van Philips medewerkers. En u werd u goed voor betaald. En toch heeft u jarenlang bedrogen, gestolen en gelogen. Het is een, de bedoeling van de theatermakers geweest... om uh, te laten zien dat er een groot grijs gebied is tussen goed... En slecht in het zakenleven. En uh, daar zijn ze voortreffelijk in geslaagd. Uh, het, het maakt duidelijk dat er heel veel twijfelmomenten zijn. En heel veel momenten dat mensen in de verleiding worden gebracht. om uh, corrupt te worden, of zich te laten corromperen, zich te laten inpakken. U heeft miljoenen gejat uit de spaarkast van gewone mensen. Ik vind u een verachtelijk persoon, meneer Frank. U wilde toch zo graag een grote jongen zijn? Wees dan ook nu een vent en zegt ja! Ja, ik ben schuldig. Heeft het aan de kaak stellen hè, van die fraude euh, nou iets veranderd in het wereldje? Uh, daar ben ik uh, vrij cynisch over, sceptisch. Uh, de vastgoedwereld heeft nog niet de gelegenheid gehad om te bewijzen dat ze ook schoonzaken kunnen doen. Want de markt is eigenlijk stilkomen te liggen door de crisis. Je kan de vastgoedwereld ook zien zeg maar, als een soort... Ultieme vorm van uh, uh, het zaken doen. Er zijn vrij weinig regels in het vastgoed, zeker niet in het commercieel vastgoed. Je kan de mondeling grote deals sluiten. Er is geen eis om uh, schriftelijke contracten achter zo'n deal aan te laten komen. Er is heel veel speelruimte, heel veel manoeuvreerruimte. En dat kunnen kwade mensen ook uh, gebruiken om uh, slechte dingen te doen. U wist toch dat u fout zat? Ergens diep van binnen moet er ook bij u een stemmetje zijn geweest... dat zei, nou, eigenlijk, eigenlijk mag dit niet. Maar u heeft dat stemmetje genegeerd. U heeft dat stemmetje bewust weggedrukt. Ik vond het een hele mooie voorstelling. Ik heb enorm genoten. Ik zou bijna zeggen, het is noodzakelijk voor iedereen om dit te gaan zien. Omdat het uh, uh, pijnlijk blootlegt van in wat voor graaicultuur we leven... en ook pijnlijk uh, geconfronteerd worden met ons eigen onvermogen. Want we doen er eigenlijk allemaal aan mee. Ik vond het fantastisch. Ik vond het erg, erg leuk. Dus uh, genoten. Acteur Pierre Bokma, u speelde Nico Fijsma, hè? Ja. een van de verdachten in deze fraudezaak. Ja. U heeft de man bestudeerd. Nou, ik heb veel over hem gelezen. En daar heb ik mij langzaam een beeld bij gevormd. En natuurlijk ook het, nou ja, die boeken heb ik gelezen. Heeft u hem ook veel gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik had hem graag willen zien in de rechtszaal, maar dat kon niet. Ik had de tijd niet. Langzamerhand kwam ik erachter eigenlijk via een interview van de jongens van Koefnoen. Die zeiden, ja... Onze personages die wij spelen en persifleren, die willen we niet ontmoeten... want dan krijg je een bepaald soort sympathie voor. Toen dacht ik, dat vind ik hier ook eigenlijk. Ik denk, ik wil hem niet ontmoeten. Dan krijg ik een man met hem. We zijn uit op een uh, langer partnership, dus dit kan meegaan worden voor ons. Ja, maar willen wij meegaan? Wil jij meegaan? Rul toch niet, man! Als wij het nu niet doen, komen we daar nooit meer binnen. Ik heb net wat mensen gesproken die naar de première hebben gekeken. Die waren razend enthousiast. Ja. Fantastisch, toch? Er is een heel groot grijs gebied, hè? Tussen goed en kwaad. Oh, you can say that again, sir. You can say that again. Kijk maar eens in de spiegel. Terwijl het stuk de verleiderscomedie dus. En het proces tegen verdachten van de vastgoedfraude loopt nog steeds. Hey schat, hing jij mij nou zomaar op? Ja.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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen? Kijk op Volkswagen.nl. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Volgens de Consumentenbond geven niet alle tehuizen die informatie. We hebben 120 verplegen verzorgingstehuizen onderzocht. En op slechts 22 websites en maar 9 brochures was informatie over de aanvullende kosten te vinden. Verder werd duidelijk dat de tarieven veel van elkaar verschillen. Zo liepen de kosten voor het merken van kleding bij de onderzochte instellingen uiteen van 20 tot 145 euro. De onderhandelingen tussen VVD en PVDA over een nieuwe regering hebben nog niet één keer vastgezeten. Ze praten nu twee weken met elkaar en dat gaat vooralsnog goed, zei informateur Kamp. Ik denk dat we een stabiel proces doormaken, dat het gelijkmatig gaat en dat we voortdurend bezig zijn om aan een goed eindresultaat te werken. Ik hoop dat we dat kunnen realiseren en daar werken we hard aan. Behalve het deelakkoord dat de onderhandelaars eerder deze week presenteerden, is er niets bekend over de vorderingen. De VN-veiligheidsraad heeft de aanval van Syrië op Turkije krachtig veroordeeld. Bij de beschietingen kwamen vijf mensen om het leven. Dit soort schendingen van het internationaal recht moeten onmiddellijk stoppen, vindt de Veiligheidsraad. De leden van de Veiligheidsraad hebben de Syrische regering Syrian om volledig te respect de soevereiniteit en territoriale integriteit van zijn buren. Turkije heeft de Syrische beschietingen direct beantwoord... maar zonder de intentie een oorlog te beginnen. De Turkse premier Erdogan benadrukte dat hij niets anders wil dan vrede en veiligheid. De abortusboot van de Nederlandse actiegroep Women on Waves... heeft afgelopen nacht de territoriale wateren van Marokko verlaten. Het schip kwam enkele dagen geleden als plezierjacht de haven van Marina Smeer binnen... om te voorkomen dat het zou worden tegengehouden door de Marokkaanse autoriteiten. Ondanks het wegsturen van de boot heeft Women on Waves het doel bereikt. Wat het belangrijkste doel was van deze actie is dat wij een, een hotline hebben gelanceerd. En die kennen nu alle vrouwen hier in Marokko waarbij ze informatie kunnen krijgen over hoe ze zelf een veilig abortus kunnen doen. Met medicijnen die hier lokaal in de apotheek verkrijgbaar zijn zonder recept. En niemand hier in Marokko wist dat, die wist daarvan. En ik denk dat dat hetgene is dat we hier achter wilden laten. Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie in eigen land. In de eerste helft van 2012 ging het al om zo'n 1,8 miljoen boekingen. Een stijging van 10%. Vooral 55-plussers en mensen met hogere inkomens gaan vaker weg in eigen land. Maastricht en Den Haag zijn daarbij favoriet. Volgens onderzoekers wordt er veelal geboekt via internet. Dat is vooral met. Uh... Ja, die aanbiedingen acties, zeg maar. Daar zijn uh, volop voorbeelden van. Ik denk aan die veilingssites, korting sites, daar kun je eigenlijk voor een paar tientjes al uh, een hotelovernachting uh, mee uh, binnenhalen. En dat was het nieuwsoverzicht: het weerbericht van Weer Online. Een depressie trekt vanochtend over het noordwesten van het land en veroorzaakt veel bewolking, regen en wind. Het is vanochtend dan ook bewolkt en in het hele land zijn periode met regen, waarbij vooral het noordwesten flink wat water te verduren krijgt.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 Vanavond en vannacht is het wolkendek weer helemaal gesloten en valt er in het hele land van tijd tot tijd regen. De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden. Morgen zijn er in de ochtendperiode met regen, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het noorden droog en zonnig. Het wordt een graad of 15. Zondag is het de hele dag droog en vrij zonnig, met maxima rond 15 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nu 130 kilometer file. Dat is meer dan twee keer zoveel dan gebruikelijk op een vrijdag. Het zijn vooral ongelukken die vanmorgen voor vertraging zorgen in dit herfstweer. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat tussen Maars en knopend Holendrecht... 12 kilometer door een ongeluk. De weg is nu weer vrij. En op de A7 vanaf de Afzuidijk naar Heerenveen... tussen Jouwen en Heerenveen-West, 3 kilometer door een ongeluk. Het staat daar stil, want de weg is dicht. Kom je vanaf de Afzuidijk en ben je onderweg naar Heerenveen of verder... rij dan onderweg. Om via Leeuwarden. Op de A13 naar Rotterdam, bij Delft nog 2 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn niet zojuist weer open gegaan. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam zijn meerdere ongelukken gebeurd. Tussen knooppunt Ridderkerk en het knooppunt plein staat in totaal 7 kilometer file. Bij de Van Brienorbrug is de rechte ook nog dicht. En dichter bij het knooppunt plein is de weg weer vrij. A58 vanuit Vlissingen naar Breda tussen Bergen-op-Zoom en het knooppunt De Stok 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En de A59 vanuit Osten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 Zes minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal te volgen op internet via NOS.nl. De Anglikaanse kerk in Engeland, de officiële kerk daar, is stuurloos. Gisteren zou premier Cameron de opvolger bekendmaken van aartsbisschop Rowan Williams, want die treedt terug in december. Maar de voordracht aan koningin Elizabeth, het formele hoofd van de Anglikaanse kerk, ging opeens niet door. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, waarom niet? Omdat er binnen de Anglicaanse kerk zeer grote oneenigheid bestaat over wie die opvolger dus moet zijn. De procedure is als volgt. Er is een voordragscommissie die een shortlist maakt van twee kandidaten. Nou, die eerste naam op dat lijstje geniet de voorkeur van de kerk. De tweede, dat moet een acceptabel alternatief zijn. Die lijst gaat dan vervolgens naar de premier... Die overlegt dan eerst uh, met de Queen, want die is nog steeds het formele hoofd van de Anglicaanse kerk in Engeland. Ja, en dan is het meestal zo dat dan de premier de voorkeur van de kerk volgt en die dan bekend maakt. Maar zover kwam het dus niet, want ja, in de voordragscommissie is een totale impasse ontstaan. En ze kunnen het er gewoon niet eens uh, over worden wie die twee namen zouden moeten zijn. Ja, en weet jij dan ook waar het hem in zit? Ja, dit moet je toch wel uitleggen als uh, de, de, ja, een voortzetting van de richtingenstrijd binnen de kerk. Die al jaren uh, voorthoekert uh, uh, binnen de Angelikaanse kerk. Al jaren zie je de grote tegenstellingen tussen de liberale en de conservatieve stromingen. Die ruzie gaat dan vooral over de acceptatie van uh, homoseksuele priesters, maar ook... De inwijding van bevrouwelijke bisschoppen. Nou, er heeft zich nog niet een schisma vertrokken in die kerk. Maar vertoont dus wel steeds grotere barsten. En dat zien we dus nu terug bij de benoeming van de nieuwe aartsbisschop van Canterbury. Ja, het, het, is, het wordt ook langzaam urgent. Hè? William zit er dus nog uh, tot december. Hoor, hoor je al gemor in de achterban? Ik hoor uh, wisselende geluiden. Ik sprak gisteren met een conservatieve Anglikaanse priester... die uit onvrede met de kerk is overgestapt naar de katholieke kerk. En hij ziet dit als een teken ja, van de grote tegenstellingen tussen de kerk... en tegenstellingen die de kerk kapot maken en die dus ook niet kleiner worden. Aan de andere kant, ik sprak ook met een priester uh, die de directeur is van een organisatie... Uh, die zich inzet voor de gelijke rechten van homo's en lesbiennes binnen de kerk... En hij zegt juist, ja die impasse die je nu zit, dat is goed. Normaal is het zo dat de conservatieve krachten uh, de discussie in de kerk naar een hand zetten. Uh, dat er nu een impasse is ontstaan, betekent dus dat dat niet is gebeurd. En de liberale stroming lijkt zich dus met succes uh, te verzetten tegen de conservatieven. Hij ziet dat als positief, anderen zien het weer als negatief. Voorlopig zijn ze er nog niet uit daar bij de anglicaanse kerk. Arjen van der Horst vanuit Engeland. Mark-Robin Visser in Den Haag. Nu willen we toch eindelijk wel eens weten... wat Den Haag de gemeente gaat doen tegen de jeugdwerkloosheid, Mark-Robin. Ja, ik ben ook ontzettend benieuwd... want ik ben hier de hele ochtend al uh, op bezoek bij uh, ja, een praktijkkeuken... zal ik maar zeggen, uh, van, de, van de Haagse Sociale Dienst... waar uh, jonge werklozen uh, aan het werk worden gezet... om in een werkritme te komen en discipline te leren. Er wordt al heel veel energie gestoken als ik hier zo om me heen kijk... in die, uh, in die jongeren. Maar, wethouder Kool, kennelijk is het niet genoeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nee, het is, het is niet genoeg. Want wij zien in de cijfers dat het, uh, de jeugdwerkloosheid uh, oploopt. Uh, vergeleken met vorig jaar deze tijd uh, zo'n 8% meer jongeren uh, werkloos. Nou, dat betekent dat we hier in Den Haag over de 2000 jonge mensen uh, werkloos zien. En dat is dramatisch. Ja. Dat, is, dat, is, dat is vreselijk. Ik kan mezelf nog herinneren hoe dat ging in de begin jaren 80. Ik ben, uh, uh, heb ik net meegemaakt, zou ik maar zeggen. Uh, maar, uh, Dan had je de verloren generatie, ja, hè? Ja, en dat moeten we dus voorkomen. En er is heel erg veel belang om ervoor te zorgen... dat jongeren niet werkloos uh, thuis op de bank zitten of op de straat gaan zwerven. Uh, want we hebben die jongeren straks, en dat duurt niet zo lang meer, mm -hmm. ook weer hard nodig... Het komt allemaal op de gemeente aan, want in de rijksbegroting is geen ruimte meer... om extra geld daarin te steken. U bent zelf de PvdA-wethouder. Nou zit u te wachten op het nieuwe kabinet of gaat u nu zelf maatregelen nemen? Nou, ik heb er sowieso een hekel aan om mijn handje op te houden... en uh, af te wachten wat er allemaal over ons heen komt. Dus we gaan zelf aan de slag. Vertel, wat gaat u doen hier in Den Haag? Nou, op de eerste plaats uh, ben ik ontzettend blij dat we samen met FNV Jong... Uh, aan de slag kunnen gaan, dat die met ons mee willen denken... over wat we kunnen doen om jongeren zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Maar wat gaat u doen? Want daar zijn we nou ontzettend benieuwd naar. Ja, we, we hebben afgesproken dat we een plan gaan maken. Dus oh, er is een plan voor een plan. Ja, nou, bijna. Maar... Wat doe ik nee, hier eigenlijk? Nou, nee, maar er zijn natuurlijk wel een aantal zaken die we kunnen... Nou, kom op. Ja. Zaken doen. D dwing, op, meneer, meneer Kool. Cool. Ja, nee, kom. Kijk, op de eerste plaats uh, gaan we met het onderwijs rond de tafel, want wat blijkt... als mensen ons, zich melden bijvoorbeeld ja. bij het UWV of bij de gemeente... en ze hebben een opleiding die opgemaakt, niet ja. afgemaakt... dan kunnen ze vaak niet naar school terug omdat dan weer moeten wachten tot september, tot het schooljaar begint. Wat we willen doen is permanente opvang op school organiseren. Dat mensen op welk moment dan ook weer terug kunnen stromen de school in. Dat is Zitten een. die scholen daar op te wachten eigenlijk? Nou, dat is natuurlijk lastig, want die jongens ja. zijn niet voor niks uh, van school afgegaan. Ja. Omdat ze belletje trokken of weet ik al niet wat uh, vervelends uithaalden. Uh, maar wij gaan met de scholen, we hebben daar al uh, gesprekken over gestart... En beginnen met, uh, jongens, je moet altijd opvangen, dat is één. Ja. Twee. Even kort nog hoor. Ja, twee. Uh, stageplaatsen, heel belangrijk. En, uh, en campagnes richting jongeren, uh, om ervoor te zorgen... Uh, dat ga alsjeblieft wat doen, ja. want als je niks doet... dan wordt het steeds moeilijker om aan de slag te komen. Dus liever voor een stagevergoeding dan voor een loon. Maar doe wat. Meneer Kool, wij praten straks na negen nog even verder... want ik wil nog veel meer van u weten. We zijn er nog niet, uh, nog niet klaar mee. Goed. Uitstekend. Tot straks. Haag. Marco Robin Visser in Den Haag moet doorgraven... om erachter te komen wat ze gaan doen tegen de jeugdwerkloosheid. Turken in Nederland volgen de ontwikkelingen in Syrië en Turkije op de voet. Spanningen tussen de landen zijn opgelopen... na een eerdere aanval van Syrië op een Turks grensstadje. Jeroen de Jager ging vanochtend langs bij Turkse studentenvereniging Anatolia. En volgens Tugba Aydin is wat er is gebeurd tussen Syrië en Turkije... op dit moment het gesprek van de dag onder Turkse jongeren. Ja, zeker. Uh, het is wel iets heel belangrijks, en, uh, vooral voor mensen... Um, die terug willen en dergelijke. We zijn heel erg betrokken uh, in Turkije, voor Turkije en de politiek van Turkije. En dat is echt wel het gesprek van de dag. En hoe wordt er over gepraat? Het is wel iets heel groots natuurlijk. Ineens uh, wordt er een wet aangenomen en dergelijke. Maar we zijn er niet heel erg bezorgd over. Want we denken niet dat het uiteindelijk op een oorlog zal... Uh, niet bang dat Turkije toch in een oorlog gezogen wordt? Nee, ik denk dat Turkije daar wel uh, wijs en slim genoeg voor is. Wordt Er heel verschillend eigenlijk over gedacht uh, met Akos, voorzitter hier van, van ja. Anatolia. De, de Turks... Uh, Nederlandse studentenvereniging? Inderdaad. Nou, dat valt eigenlijk wel reuze mee. Er is uh, over het algemeen eensgezindheid. Uh, en dat is namelijk dat, dat Turkije er goed aan heeft gedaan door te reageren. Door zijn grenzen aan te geven van uh, tot hier en niet verder. Mm -hmm. uh, maar, maar dat een oorlog gewoon niet moet... En daar is, daar is, daar is overgrote deel, uh, denk, denk daar hetzelfde over. Hoe denken jullie eigenlijk over het belang van Syrië om Turkije aan te vallen? Waarom doen ze dat eigenlijk? Ik vind dat heel moeilijk om dat te onschrijven. Het is natuurlijk, Syrië is momenteel zo, uh, zo chaotisch... en je weet niet wat er gebeurt, je weet niet van wie dit exact vandaan komt. Dus het is heel moeilijk om de vinger zeg maar, op de zere plek nu neer te zetten... te leggen van en te zeggen van ja, daar komt het echt door. Het is gewoon, het is gewoon echt een wirwar daar in Syrië. Ja, nou was er gisteravond een, een, een demonstratie ook in Istanbul. Vijfduizend mensen die daar meedoen tegen de oorlog. Was dat nou een demonstratie waarin jullie mee hadden kunnen lopen? Nou, ik zal er niet mee uh, bij lopen, want het is, uh, um, de regering geeft zelf al aan van wij, ons doel is geen oorlog. Wij willen alleen maar maatregelen nemen en um, halt roepen aan Syrië van het is nu al de zevende keer, niet eens één, twee of drie. En um, ik denk niet uh, dat je dan hoeft te demonstreren als de regering al een bepaalde visie heeft. Nou, maar dat is inderdaad wat je zegt. Zeven keer heeft Syrië al iets gedaan op Turks grondgebied ja. en zelfs ook een keer een vliegtuig geraakt. Ja. Dat is toch niet... Toeval meer, zou je denken? Nee, inderdaad. En uh, ik denk dat Turkije ook heel erg geduldig en gewoon heel professioneel heeft uh, gehandeld. Maar op een gegeven moment is het uh, over. En dan moet je toch die maatregelen nemen en toch zeggen van... Ja, ik uh, moet toch mijn grenzen uh, en mijn uh, bevolking uh, ja, behouden. Is het om de eer ja. te redden ook van Turkije? Ja, is dat is... wat je bedoelt? Het is niet zozeer eer. Ik denk niet dat uh, Turkije zo handelen van ja, maar je gaat ten gronde. Het is gewoon echt de soevereiniteit en de grenzen behouden. En mijn bevolking, er uh, gaan mensen dood daar. Mm. Dus uh, dat, dat, wil, dat wil Turkije niet meer. Nee, en ondanks dat Turkije eigenlijk ver weg ligt en jullie hier wonen... Houd je dat toch bezig? Ja, absoluut natuurlijk. Het is, ik bedoel, wij zijn bicultureel opgevoed. Ik heb ja. beide nationaliteiten. Ik leef tussen beide landen in. Dus natuurlijk speelt het bij mij. En uh, ik... maar Ben jij in dienst geweest ook in Turkije? Uh, nee, nee, zover ben ik nog niet. Ik ben uh, helaas, nog, uh, nou, helaas. Ik ben nog student. Maar stel dat het nodig zou zijn om die Turkse grenzen te verdedigen. Dan zou je mee moeten kunnen doen, zeg maar. Ik heb een Turkse paspoort. Ja. Dus in principe, als, als we heel theoretisch gaan denken... Ja. dan zou dat theoretisch mogelijk zijn. Ja. En zou je dat doen ook? Uh, ja, ik denk het wel. Nou, is Syrië uh, excuses aangeboden voor uh, de zoveelste aanval, zal ik maar zeggen, op Turks grondgebied? Is het nu klaar? Afgelopen? Voorlopig? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk het wel. Ik denk dat Syrië nu wel zoiets heeft van... als we nu nog wat doen, dan, dan kan dit uit de hand lopen. Uh, want je hebt natuurlijk een enorm land met een enorm legermacht tegenover je. Turkije, dat, dat is niet zomaar een land. Uh, uh, dus voorlopig zal het denk ik wel rustig blijven. Maar de instabiliteit uh, in die regio, die zal blijven aanhouden. Dus misschien niet nu, maar misschien dat we over een paar maanden weer op hetzelfde plekje zitten. Jeroen de Jager sprak met jonge Nederlanders... met een Turkse achtergrond over de spanningen tussen Turkije en Syrië. De nieuwe James Bond film komt eraan, Skyfall. En uiteraard draait de promotiemachine weer op volle toeren. Ik zou over met een kenner eerst naar Den Haag. Voor de verkeersinformatie bij de A B. zit Mooi, Dennis Mooi. Toen waren we een Wotcomertini, Marcel. Shaken? Ja, not stirred. Oh. Ja. Uh, op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daar staat tussen Maarse en op Koude 10 kilometer door een eerder vanochtend. De weg is weer vrij. En de andere lange file op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda. Daar heeft lange tijd een kapotte vrachtwagen gestaan. Die is inmiddels weg, maar tussen Bergen op Zoom met de stok staat nog 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. 50 jaar geleden, dat de eerste James Bond film uitkwam. Een echte klassieker, Dr. No, met in de hoofdrollen. Eerste Bond girl, Ursula Andres. En de enige echte James Bond, volgens velen, Sean Connery. Mr... Bond. James Bond. Can I do something for you, Mr. Bond? Uh, just a drink. A martini, shaken, not stirred. Underneath the mango tree, my honey and me. Where's that? It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone? What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Dr. No killed my father. Are you going to arrest Dr. No? Well, oh, someone is. Fragmentjes uit Dr. No, de eerste Bondfilm. 50 jaar geleden kwam die uit. En eind deze maand komt de nieuwe James Bond, Skyfall. De single Bond-song is al gepresenteerd. Zeven minuten over twaalf, 007 uur kwam die officieel uit. Gezongen door Adele. Ik kon hem al eerder horen, dit Radio 1-journaal. Er is een enorme marketingcampagne en ook in de film zelf worden reclame en marketing niet geschuwd. Ga erover praten met Bond-liefhebber en columnist bij reclamevakblad Adformatie. Ebele Wiebinga, Goedemorgen. Goedemorgen. Specialiseerd in merken. James Bond is een ijzersterk merk. Ja, het is een merk wat uh, de hele wereld in de ban heeft als er weer zo'n film uitkomt. Ja, en hoe komt dat? Want het verkoopt op zich natuurlijk geen product. Ja, de film zelf natuurlijk. Nou, het verkoopt een droom van een, uh, een leven wat voor iedereen onbereikbaar is... maar wat in de bioscoop heel dichtbij komt. En uh, als je kijkt naar de producten die voorkomen in Bond... Uh, dan zijn die allemaal in de winkel te koop. Dus je kan je een deel van die wereld kan je je toe-eigenen. Uh, en dat is ook de aantrekkingskrachten van... het is een exclusief uh, fenomeen, maar het is voor iedereen toegankelijk. En iedereen wil dus wel bij James Bond horen staan de sponsors in de rij? Ja, het is uh, dit keer erger dan ooit. Of uh, mooier dan ooit, misschien voor de producent. Uh, het is een record uh, bij Skyfall uh, in product placement. Dus er zit voor meer dan 45 miljoen dollar uh, aan sponsordeals achter. Zo, ja, die cijfers zijn al bekend. Ja. ja. Hebben ze misschien ook wel nodig gehad, hè? want financiering van de film uh, was lastig. Het zijn dure producties. Kunnen ze nog wel zonder? Nou, het moeilijke is dat Bond steeds meer is gaan concurreren... met uh, andere actiefilms. De, uh, 50 jaar geleden was het nieuw. Nu zijn er andere actiehelden, zoals Jason Bourne... Um, um, Tom Cruise in Mission Impossible. Dat zijn films met vergelijkbare budgetten. Uh, ook met een hele hoop fans. En um, Bondfilms zijn steeds meer op deze films gaan lijken. Meer actie, um, groter in aanpak. Uh, en ook wat platter, wat simpeler. Wat, uh, wat minder verfijnd... Uh, de laatste Bond, uh, Daniel Craig, dat is een soort uh, nou ja, gevoelige spierbundel. Terwijl Bond in de beginjaren een beetje een vilijne dandy was. Ja. Uh, dus als het ware is Bond al een, een beetje van de Olympus afgekomen. Ja, en zo gevoelig is hij ook niet. <lacht> Lijkt mij eigenlijk. Nee, bepaald niet. <lacht> nee, precies. Maar ik, ik vroeg eigenlijk, uh, ze, ze kunnen dus niet meer zonder uh, die reclame. Anders is het niet meer rond te krijgen. Nee, uh, het is zelfs zo dat uh, zo'n film daar helemaal aan hangt voor de promotie van de film. Dus uh, je ziet nu spotjes van Coca-Cola en van Heineken die de film aankondigen. Dus dat uh, is niet een trailer die je in de um, televisiereclame ziet. Maar het is een spotje voor een merk waarin ook um, de film Skyfall groot wordt aangekondigd. En dat, ja, dat heet een tie-in. En bij alle grote filmproducties uh, is, dat, uh, is dat deel van um, de promotie. Dat is echt niet meer weg te denken. Nee, uh, maar goed, uh, Heineken, uh, u noemt het al, uh, zit er nu in. Uh, Bond drinkt een Heinekenbiertje. Ja. Wat vindt u van die keus? Nou, ik vind het voor Nederland heel erg leuk en voor het aanmerk Heineken geweldig. En voor de producent hartstikke fijn. Maar voor de Bondliefhebber is het wel uh, even slikken. Uh, Bond dronk altijd uh, Martini of uh, Dom Perignon Champagne. En een biertje is toch behoorlijk alledaags. En daarmee uh, ja, het is niet voor niks dat Heineken daar zoveel geld voor betaalt. Het is namelijk omdat het niet helemaal klopt. Omdat het niet hoort bij de wereld van Bond. Um, en dat is moeilijk te verkroppen, denk ik, voor de, voor de fans. Ja, is dat zo? Want Amerikanen vinden misschien af en toe Heineken-Biertje nog wel iets bijzonders. Ja, omdat het dan premium imported weet ik ja, veel uh, op zit. Ja. Uh, dat is ook nog iets. De uh, markt voor James Bond is enorm aan het uitbreiden. Uh, nu is uh, de film Skyfall gedeeltelijk in China opgenomen. Uh, en men zegt dat dat ook is om de Chinese markt uh, extra te plezieren. Want dat is een hele grote groeiende bioscoopmarkt. Ja. Zijn er uh, meer voorbeelden uit het verleden uh, van merken die erin voorkomen die niet zo bij Bond passen? Nou, in uh, Casino Royale, dat is de voorlaatste film... er zit een scène waarin uh, een uh, Ford middenklasser voorkomt. En volgens mij een Ford Mondeo. Die beelden zijn exact uh, hetzelfde als in een Ford commercial. Je ziet langs zo'n kustweggetje, zo'n zo bochtig kustweggetje... zie je een, uh, ja, een, een, een auto rijden, zon schijnt. Uh, en daar ja, zit Bond in een huurauto... die je totaal niet bij zijn statuur past. Nee. En uh, ja, dan voel je je toch een beetje bekocht als je in de bioscoop zit. Ja, want je wil hem dan in een Aston Martin zien. Ja, je wil me in een Aston Martin zien en uh, na nou, een tijd uh, is hij vreemd gegaan, dan had hij een BMW. Nee, daar werd ook uh, over, uh, over geklaagd in het begin. Um, maar bij product placement is het altijd zo dat uh, het moet samenvallen met het verhaal en dan is het prima, dan is het goed. Alleen wat steeds vaker gebeurt is dat het er op een hele krampachtige manier ingevrongen wordt. Het, be het beïnvloedt dan ook het verhaal, het beïnvloedt wat je ziet? Ja, het beïnvloedt de stunts, het beïnvloedt de grappen. Um, in de film Tomorrow Never Dies bijvoorbeeld... daar is een van de aller spectaculairste scènes... die hangt aan elkaar van product placement. Uh, Bond die, uh, bedient zijn BMW 7-serie met zijn Ericsson-smartphone. En uiteindelijk uh, springt... Oh, in die parkeergarage. Die, ja, ja, die auto springt van de parkeergarage... of ja, die vliegt van de parkeergarage af... en die belandt dan in de Evis-autoverhuur... en dan zegt het ja. navigatiesysteem... thank you for a safe journey. Ja, precies. Trouwens, BMW hebben ze eruit gegooid... Hè, omdat dat wat Engels-Britse onvrienden merk aan het worden was. Kunnen ze zich dat tegenwoordig nog veroorloven Of zo'n dure sponsor weigeren? Nou ja, blijkbaar staan de merken in de rij voor Bond nog steeds. Ja, de dus uh, cola is ook een opvallende. Die uh, komt niet voor in de film, maar die maakt wel uh, spotjes... die direct in verband staan met Bond. Ik zag ook blikjes waar het op staat. Ja, dus het is, een van de, ja, het is een van de allerbelangrijkste merken ter wereld. Die uh, heeft het kennelijk nodig om zich te avanceren met zo'n film... waar ze dan zelf niet weer een rol in spelen. Het is iets tweede, tweede viool, maar die betalen wel heel veel geld... en die doen enorm veel aan de promotie van deze Bondfilm. Is het een goede investering? Want uh, in het, verleden, nou, het verre verleden zag je ook Bond nog wel eens in een KLM-vliegtuig uh, tappen. Of je zag iets hoogtechnologisch en daar stond dan Philips op. Heeft dat uh, wat opgeleverd, weet u dat? Ja, dat zou ik bij deze voorbeelden in elk geval niet kunnen zeggen. Um, het is wel zo dat zo'n uh, horloge als Omega... Nou ja, dat, dat, die identiteit daarvan dat valt samen met uh, de persoon van Bond. En uh, dat, dat zal ongetwijfeld enorm hebben bijgedragen aan de populariteit van zo'n merk. Uh, vroeger had Bond een Rolex en nu heeft uh, Omega hmm. een zel, eenzelfde soort status. Ik weet niet of dat altijd zo is geweest. Nee, dat was niet altijd zo. <laughs> um, toch heb je bij Bond gezien dat uh, die films, in ieder geval de verhalen... ook met Daniel Gregg, is, is een beetje back to basic geworden. Hè. Is wat, wat harder, ik geef het zelf al aan, harder geworden. Wat eenvoudiger van, van verhaal ook geworden. Zullen ze dat uiteindelijk ook met, die, um, ja, met deze sponsors moeten doen... Nou, het belangrijkste is dat die sponsors passen in de Bond-wereld en dat het geloofwaardig blijft. Ik denk dat op den duur uh, je niet hetzelfde kan blijven doen als uh, films als Mission Impossible... waar je met BMW's om de oren wordt geslagen. Bij Bond moet een uh, product samengaan met, uh, met humor en um, het moet ook een beetje snobistisch zijn. En hoe meer ze uh, in zee gaan met um, ja, niet-premium merken hoe alledaagse Bond wordt en hoe minder speciaal. Ja. En ja, de aantrekkingskracht van Bond heeft altijd ook in zijn uh, snobisme gelegen. Dus er was een, een drietal seks, uh, snobisme en sedisme. En uh, ja, anders had je alleen maar uh, seks en sedism over. Ja, dat snobisme moet ook, hè? want ik zag inderdaad ook een geurlijn voor mannen. James Bond stond erop. Toen dacht ik, nou eens kijken, maar ik vond het toch goedkoop. Ik heb hem gezien bij de kruidvat. Ja. Uh, ik heb me erover verbaasd. Ja, dat vond ik ook al. Dat moet ook nou wel doen. Moet toch een duur iets zijn, lijkt ja. mij. Nou ja, goed. Ook de stijl dus wel degelijk goed in de gaten houden in James Bond. Maar we gaan wel kijken. hè? Ja, absoluut. Meneer Wiebinga. want u bent tenslotte Bondliefhebber, Ebel Wiebiga, een columnist bij reclamevakblad Adformatie en gespecialiseerd in merken. Hartelijk dank. Bedankt. En goedemorgen. En Skyfall gaat in première op 31 oktober. Kort op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eerdivisie. Willem 2 RKC. De hele beste bal. Heer Herakles. Want er wordt binnengewerkt. Nee, blijft op de lijn liggen. Vitesse, V. Van dichtbij bijna ingetikt. En dan kort voor 9, Roda, VVV. En nu is er een geweldige kans. LOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.